met het NOS-journaal. De drie getuigen die belastende verklaringen hebben afgelegd... over Transavia-piloot Julio Potsch blijven bij hun verklaring. De drie zeggen dat Potsch hun heeft gezegd dat hij betrokken was... bij dode vluchten in Argentinië in de jaren 70. Omdat getuigenverklaringen alleen geldig zijn... als ze worden afgelegd bij een Argentijnse rechter... komt er in januari een delegatie van de Argentijnse Justitie naar Nederland... om de getuigen te horen. De problemen in het middelbaar beroepsonderwijs zijn niet veroorzaakt door de schaalvergroting, doordat scholen zijn samengegaan. Er zijn grote scholen die het goed doen en kleine die slecht presteren, dat zegt een onderzoekscommissie. Problemen als de uitval van lesuren en slecht onderwijs kunnen worden opgelost als Den Haag de scholen met rust laat en niet steeds weer nieuwe dingen verzint, zegt de commissie. De regeling voor het persoonsgebonden budget, PGB, gaat in januari weer open. Het vorige kabinet had de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten gesloten omdat het geld op was. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten garandeert nu dat de regeling blijft bestaan. Maar hij wordt wel versoberd, vooral voor mensen die thuis wonen of in een kleine woongemeenschap. Ook wordt fraude aangepakt. De Europese Commissie begint een groot onderzoek naar concurrentievervalsing door het internetbedrijf Google. Er zijn geen harde bewijzen tegen de grote zoeksite, maar veel concurrenten hebben zich in Brussel beklaagd over Google. Het gaat dan vooral om de volgorde waarin de site zoekresultaten laat zien. Google zou de eigen diensten op een hogere plek zetten dan die van concurrenten... en ook zou Google het voor hen moeilijk maken om advertenties te verkopen. Het weer vanavond opklaringen. Het wordt vannacht min 5 tot min 9... Morgen overdag guur, veel wind en min drie. Morgenavond kan het weer gaan sneeuwen en het blijft tot het weekend onder nul. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al twintig jaar live. Met nu bijzonder Zandvoort. Mijn naam is Yvonne Roosendaal van radio CFM Zandvoort.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 Es ist ein Stück Ihr Heimat hier. Hoch, der mit deutsches Bier. An das Trass bedeutet es wir. Es lebe an Anders mehr. Sieht wieder schön aus hier. Ah, hier, sieh da. Wo ist das Hotel Germania? Bitte. Hotel Germania. Oh, mein ja. Ja, das kann ich Ihnen mal einfach Quick sagen. Dan gaan dus je daar de trap hef en slaan dus je links hem, dan laven ze je rechthouds en lauven ze je bovenop. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer weer schoon in Holland. Ja, vinden ze? Ja, zeer. Alles ja, ze weer kanaal wie wie vroeger. Ja, Je kunt even aanvangen, wens je voelen. Maar dan moet je ze wel van te even afklingelen. <lacht> Bidden? Ja, afbellen. Uh, opbullen, Eh, uh, opballen. Ach, telefoneren, meiden ze. Ja, telefoneren. Maar waarom dan? Nou, uh, de vorige keer lagen we nog in bed. <lacht> Ach, zo, ja, maar zijt voorzicht. Ja? Ja! Het gaat weer los! Zouden ze denken? Ze zitten nog zo so muur van de vorige keer? Nee, maar ze zijn toch niet kwaas! Hè? Bitte? Kwaas! Was? Wat heet kwaas? Nou, eh, uh, besch, bosch, bosch, bosch.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 Hoe oh, ze komen eigenlijk hier naartoe in inwezen. Is dat bij evenementen, grote evenementen, partijen, feesten, muziek, festivals? Uh, nou, het, het gaat meer om uh, de horecadiensten en dat, de controle op inrichtingen. Wat er gebeurt is ook dat een gemeentelijke handhaver samen op stap gaat... met een uh, handhaven van Eimond, Milieudienst Eimond. Omdat Milieudienst Eimond bestuursrechtelijk optreedt namens de gemeente...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 The air of the cat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 Dus de buitengewoon opsporingsambtenaar. Als je kijkt naar de politie, dat heeft een vlammetje, is ook landelijk erkend en uh, de brandweer heeft ook hetzelfde logo uh, en uh, de boas, die, uh, omdat elke gemeente vroeger zijn eigen identiteit hield en eigen uniform had en de burger niet wist met wie die van doen had, heeft, uh, hebben ze in Den Haag vastgesteld dat er nu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 You've done it all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 Er zit een noodknop op, uh, mocht er wat gebeuren dan uh, is meteen een andere collega die uh, de noodknop indrukt. Uh, dan is er meteen contact met, uh, met de politie en uh, dan geven we onze locatie door en dan komt de politie met uh, grondige sirenes naar, naar ons toe voor assistentie. Perfect.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 Dit jaar ook uh, gaan we allemaal weer op herhaling met uh, reanimeren. Omdat het uh, vind ik ook eigenlijk een service vanuit de gemeente. Als wij in uniform om straat lopen en er gebeurt wat. Dat wij ook als uh, ja, de mensen kunnen helpen. Want we zijn ook gasten hier, we zijn handhavers. En ja, het is goed dat wij ze kunnen helpen. Wat zijn hun werktijden eigenlijk? Hoe vroeg moeten ze en uh, hoe laat uh, mogen ze? Nou, uh, wij, hebben, wij werken in, in een rooster. Uh, we hebben ook uh, niet uh, alleen een rooster van ba bandwerken, maar we hebben ook horeca-diensten. Dat zijn werktijden van 's avonds 8 uh, tot 's nachts 4 uur. Uh, daarbij hebben we ook piquetdiensten, dat de burger ons uh, dag en nacht kan bellen. Uh, dat is, uh, het gaat met name ook om geluidsoverlast. Uh, dan uh, is het zo dat uh, de andere handhavers die. Uh,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 Uh, aanwezig zijn. En daar is ook Rooster ook op afgestemd. Hoe gaat de handhaving precies bij grote evenementen? Neem maar een Oboro no Masters op het circuit of een enorme jaarmarkt of dat soort uh, activiteiten. Hoe gaat er dan precies de planning? Nou, uh, ik zit zelf in de evenementencommissie en daar hebben we regelmatig uh, contact met elkaar. De, uh, de grote evenementen die zijn of, uh, ruim van tevoren bekend zodat we dat in kunnen roosteren uh, met een uh, x aantal handhavers. Niet overal zijn we bij, en dat hoeft ook niet, omdat de evenementenorganisaties zelf al voor beveiliging zorgen. En uh, vaak is de politie er ook. En daarbij is het zo dat ze ook, uh, ook de evenementenorganisaties ook verkeersregelaars uh, inhuren. Dus we zijn niet overal bij. Wat is het grootste evenement geweest waar er dus gehandhaafd is? Nou, kijk, je hebt de, de autoraces, de Masters, uh, vraagt altijd veel uh, capaciteit. Uh, daarbij is zijn, uh, nou, is ook is ook zoiets. Uh, uh, daar zijn we dus ook altijd bij. En voor de rest, ja, waar handhaving gevraagd wordt en waar wij bij kunnen zijn, daar zijn we gewoon bij. En dan letten we ook vaak op. Uh,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 To help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 this